...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. In het oosten van de Verenigde Staten is het openbare leven... ...grotendeels tot stilstand gekomen vanwege een zware sneeuwstorm. Vooral staten als West Virginia, Virginia en Washington D.C. worden zwaar getroffen... Er wordt voor de komende dag zeker 60 centimeter sneeuw verwacht en er waait een stormachtige wind. Veel scholen, overheidsinstellingen en bedrijven zijn eerder gesloten om mensen de kans te geven thuis te komen. In veel supermarkten was geen brood of melk meer te krijgen. En ook sneeuwschuivers en zaklampen zijn op veel plaatsen uitverkocht. Het verkeer in het oosten van de VS heeft veel last van het winterweer. Op de weg zijn talloze ongelukken gebeurd en veel vluchten zijn geannuleerd. Zoutleverancier Eurosalt heeft afgelopen avond 200 ton strooizout geleverd aan de provincie Gelderland. Het werd met zeven vrachtwagens bij de verschillende steunpunten bezorgd. Morgen wordt er nog eens 300 ton geleverd. Eurosalt voldoet daarmee aan een uitspraak van de rechtbank in Arnhem. De provincie eiste dat afspraken over de levering van zout zouden worden nagekomen... en kreeg van de rechtbank gelijk. Eurosalt krijgt er wel een hogere prijs voor. Gelderland, de grootste provincie van het land, kampt met een tekort aan strooizout... Daarom werd de afgelopen dagen op een aantal wegen in de Achterhoek en de Veluwe niet meer gestrooid. In een bardancing in Loosbroek in Noord-Brabant is de eerste wapenkluis voor de horeca uitgereikt. De wapenkluizen zijn bedoeld om wapens en drugs van disco- en cafébezoekers in op te slaan. De politie bewaart de sleutels van de kluizen en maakt afspraken met de horeca over het leger ervan. 500 discotheken en cafés krijgen zo'n kluis van het ministerie van Justitie. Volgens minister Heers Ballin is het opbergsysteem een goed middel om wapenbezit in het uitgaansleven tegen te gaan. Dan het weer, vooral in het noorden nog wat motregen. Verder droog en nevelig, en minima rond het vriespunt. Ook komende dag in het noorden wat motregen, maar elders zon, temperaturen tussen 3 en 7 graden. Dit was het NOS Journal. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij oh, beleeft het. ZFM, in 2010 al 20 jaar live. ZFM! Met, Met nu de nacht.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 Um... Go to bed with me? We'll you. Between my fingers or right where yours fit perfect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 Zie ZFM.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 Ik heb tranen gelachen om nog zo gedaan en ten slotte tevreden, het licht uitgedaan, het licht uitgedaan. B what up, A. What we want, want them to say.